Met behulp van twee pontons wordt het middenstuk geplaatst. De brug is in 2014 klaar. Het weer overwegend droog en het is zo'n 18 graden. Morgen droog, af en toe zon en dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Daar staat tussen Knoopend Vught en Bokstel Noord 4 kilometer. Op de A12 Den Haag naar Utrecht op de hoofdrijbaan bij Knopen Lunetten. Daar staat 2 kilometer door werkzaamheden. Bij Knopen Lunetten is de rechterijs ook dicht. En ook op de A325 Nijmegen richting Arnhem wordt gewerkt. Daardoor staat er tussen Knoopend en Elden 3 kilometer. Bij Elden is de linkerijs ook dicht. En twee keer zo langs de file op de N65 Tilburg richting Den Bosch. Daar staat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 Het cultuurmagazin van de Avel. Hans Smit. Goedemiddag, welkom. Wij zitten in Carré tot half vijf vanmiddag. Uh, dit uur de volgende onderwerpen. zaks uh, Edith Herstal over zijn film Deal. film die uh, deels ook met uh, geld van uh, particulieren uh, is uh, gefinancierd. Um, we gaan het hebben over de, ja, de verkiezingen. of eigenlijk wat uh, de formatie uh, kan brengen voor de cultuur. Ik praat er straks over met Giep Hagort, hoogleraar kunst en economie. En uh, Liedweide Paris die zit hier straks aan tafel met uh, drie buitenlandse uh, boeken... Uh, die ze gaat bespreken. Verder cultuurtips um, en ook uh, live muziek. Maar eerst eventjes over naar het Westerpark, want daar wordt getennist. Uh, zoals u weet, in Nederland tegen Zwitserland in de Davis Cup. Uh, Royer en Haasen tegen de Zwitsers Federer. En Wawrinka en Mark Brasser zitten op de tribune. Wat is de stand in Potogeni? Nou, de eerste set is uh, inmiddels gespeeld. En die set gewonnen door uh, Nederland. En, ja, en dat is uh, nou, toch verrassend, maar uh, zeker dik verdiend. Nederland speelt een fantastisch dubbel. Vooral uh, Robin Haase speelt, ja, echt uh, geweldig. Trekt de kar op dit moment aan Nederlandse zijde. Nederland heeft inmiddels ook alweer een break voorsprong in de, in de twee breeksvoorsprong, zelfs, moet ik zeggen, inmiddels in de, in de tweede set. Ze braken meteen in die tweede set door de service van Wawrinka. Haase hield vervolgens de service. En zojuist heeft uh, Roger Federer, die zijn service bij 4-4 uh, in de eerste set verloor... Die heeft de service opnieuw verloren. En dat betekent dus dat Nederland op een 3-0 voorsprong staat in de tweede zet. En dan Jean-Julien Royer zometeen gaat serveren. En Nederland dus op een 4-0 voorsprong kan komen. Ja, het was Federer die bij die stand van 4-4 zijn service verloor. Federer in zijn service games niet overtuigend. Het was een hele sterke game daar van Robin Hazen. Die met een geweldige voorrend op rechts de bal recht doorsloeg, Langs de man aan het net, langs Wawrinka. En daarmee de game voor Nederland binnenhaalde. Ja, als Nederland wat wil, ik heb het al gezegd. Dan moeten ze deze dubbel winnen. Nou... Ze zijn in ieder geval vast besloten om het te winnen. Ze spelen beter dan Zwitserland. Er liggen dus zeker kansen. Nederland de eerste set gewonnen met 6-4. En ze staan 3-0 voor in de tweede set. Mark Brasser, hij houdt ons op de hoogte van die wedstrijd daar in het Westenpark. Liefhebbers van Film en Zee... die moeten de komende tien dagen in Vlissingen en Terneuzen zijn. Daar vindt namelijk het festival Film by the Sea plaats. En de schrijver Jan van Mersberg is jurylid in een speciale film- en literatuurcompetitie. En hij is nu aan de telefoon. Jan, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gisteren ging dat, uh, gisteravond ging het festival van start met de film Beasts, Beasts of the Southern Wild... in uh, aanwezigheid van uh, Willem-Alexander. Uh, was de film wat? Was het leuk? Uh, nou, de meningen in de jury waren in ieder geval erg uh, verdeeld. Ja. En in de zaal ook. En uh, ja, ik weet niet of ik daar nu als jurylid iets over moet zeggen over <laughs> de film. Maar het klinkt ook echt als een jurylid nu. Ik vond het, ja ik lijk wel een jurylid. Maar ik vond het wel een behoorlijk lastig film. Ja. Ja, ja, ja. ja, want dat is een van de films die, die uh, laat ik het even introduceren, dat uh, Film by the Sea is een filmfestival wat, wat zich in uh, uh, onderscheid door... Dat het uh, literatuur en film dicht bij elkaar brengt. Hè? Ook veel uh, verfilmingen van literatuur. Dus dit is een van de films die je moet gaan beoordelen. Er zijn nog een uh, aantal andere films. Uh, uh, heb je één van die films verder al gezien? Of helemaal niet? Nee, ik heb nog niet gezien. En mm -hmm. ik heb ook het zijn allemaal boekverfilmen. Het zijn uh, ver verfilmingen. Het zijn twaalf films die meedoen in deze competitie. Dus die gaan we allemaal kijken. We hebben een jury die bestaat uit zeven mensen. Ja. Filmmakers, schrijvers. En mooie, co mooie combinatie, mooi groepje is het. Mm -hmm. En uh, ja, we gaan dus vanaf maandag en dinsdag vanavond nog een film kijken. En ik geloof maandag en dinsdag wel drie op een dag. Ja, op de kader dus... Lies Lee Snowing, Jessica Dörnach ja. Michiel Romein. Uh, jullie kunnen allemaal tot nu toe door één deur in ieder geval. We naar kunnen één film. het heel goed met elkaar vinden. En de, de gala-opening en het feest daarna ja, gisteren was ook heel erg gezellig. Dus dat gaat allemaal lukken. En we zitten nu bij uh, Hof... Uh, of wel gelegen is er een brunch. En dat is fantastisch, want het is een biologische <laughs> boerderij... waar ze goed ja. gekweken. Je wordt en ontzettend in de watten gelegd, hoor ik al. We worden in de watten gelegd, ja. Ja, ja. Overigens, jouw roman Naar de Overkant van de Nacht... dat was een groot succes. Die zou toch ook verfilmd worden, dacht ik? Uh, daar is sprake van, ja. Ik heb er laatst eens een keer iets over gezegd... bij Manuscripta. Ja. En, uh, nou, er wordt in ieder geval onderhandeld over de rechten. Er wordt een regisseur gezocht... Eigenlijk is hij er al eens gewoon geheim. En dat wordt binnenkort bekendgemaakt. Wie het gaat doen en wie het gaat produceren. En, uh, dus daar, uh, ik heb goede hoop dat we daar uitkomen. Ja. ja, en die, die regisseur, dat is een regisseur naar jouw hart? Uh, ja. Ja? ja, gelukkig wel. <laughs> gelukkig wel. En uh, wat, wat voor films heeft hij nog meer gemaakt? Uh, zeg ik nog even niks over. Ik wil dat toch... Uh, dat wil je ja, geheim houden. Ja, op een gegeven moment moet er een persbericht uit en daar staat het dan allemaal in. Ja, en en ik ga... ben helemaal niet handig met die dingen, want ik praat gewoon mijn mond voorbij. Ja, of vandaag je er vandaag even niet. Waarschijnlijk zet je het vanavond op Facebook per ongeluk of zo. Ja, dat zou best wel zou kunnen. kunnen. Ja, ja, moet ja. je even op mijn Facebook kijken, Ja, ik houd het dat... in de gaten. Ja, want er, was ook ja, ook iets met, er was ook iets met een grap over een papagaai die je gisteravond gemaakt had, maar ik begreep het niet helemaal. Nee, dat is ook weer een insight. Ah, oké, okay, goed. Ja, ja. Zeg, ga jij, als, jouw film, als, je, als je boek wordt gefilmd, ga je dan ook heel erg met de, uh, met de inhoud en de verfilming bemoeien? Of uh, laat je dat helemaal aan de regisseur over? Nou, ik, er zit wel een, een heel bepaalde. De toon in het boek mm -hmm. en de sfeer van Venlo met carnaval zitten natuurlijk in. En ja. ik hoop heel erg dat die, dat, dat die sfeer uh, over kan komen in een in film. En dan moet natuurlijk de regisseur moet dat, natuurlijk, uh, die moet ja. dat natuurlijk doen. Ja. Die moet daar iets op vinden. Ja. En uh, ja, dat, dat, is dan het, uh, dat is dan zijn werk. Ja. En, en er komt natuurlijk een scenarist bij. en die, mm -hmm. die moet het verhaal wat ik heb ja. om gaan zetten in een, in een, beeld, in een ja. beeld. Nou, ik denk dat uh, Rudolf van den Berg dat heel goed kan hoor. Die wel. Ja. En Eddie Testal ook, denk ik. Eddie Testal kan het zeker, ja, Maar ja. die is niet benaderd voor naar de Overkant van de Nacht, geloof uh, ik. Dat, uh... Hij zit hier aan tafel, maar hij, uh, hij weet nergens van. Maar die is toch straks bij niet uit? Ja, hij ja, ja, ja, is ook goed. Hey, Jan, ja. veel plezier. Komende weken uh, succes met het uh, jureren van uh, al die films die daar uh, Dankjewel, te zien zijn. Dank dat gaat zeker lukken. Oké, okay, Film by the Sea in Vlisting tot en met 23 september. Vanaf 19 tot en met 23 september. Ook in Terneuzen. We gaan naar de muziek, Jef zit klaar en zij spelen en zingen. Was er maar iemand? Was er maar iemand die het allemaal wist? Iemand met overzet.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 Was er maar iemand die niks te bewijzen had en overal tijd voor had, ook voor jou? Was er maar iemand die zelf niks nodig had en zeker nooit iets van een ander wou? Dan zal hij alleen zijn, sterven van eenzaamheid? Dan werd hij gevonden op de droogte in de oestijn. En onvijbaarheid zou wij niet vast zijn voor de gezelligheid Als er maar iemand die het allemaal wist hoy en verstand. En met overzicht. Als er maar iemand die met die dingen denkt, die jij wou nog voor je ze Iemand die nooit excuses nodig had en nooit of te nooit jouw verjaardag. Ver Zijn sterren van eenzaamheid. Dan werd hij gevonden opgedroogd in de woestijn. Het zou hij alleen zijn, gestikt in onfeilbaarheid. Het zou hij niet vast zijn voor de gezelligheid. Als er maar iemand van uh, Kenny bestaat uh, vandaag in ieder geval uit uh, Maarten van Miechem op gitaar en zang en Klaas Delru. Zang en gitaar en Klaas. Die zit nu inmiddels aan tafel. Dat heb je heel snel gedaan. Goedemiddag. Zeg, even over die, uh, uh, wat, wat ik zei aan het begin uh, toen ik jullie introduceerde. Dat jullie ooit op de parkeerplaats van de wereld door hebben gestaan. Uh, je aanbiedend om toch vooral tot het programma te worden toegelaten. Ja, dat gaat wel ver hè. He? Op het raantje van uh, uw broek afsteken zijn we ja. bij ons. Maar we <laughs> vonden het toch een goed idee. Ja. Het is nu eenmaal een soort Voort, volgens uh, veel Vlaamse artiesten. En het is ook zo, we kennen Triggerfinger heel goed, we kennen mm. Milo heel goed, yeah. we kennen Selassou heel goed. En yeah. het is nu eenmaal een soort gouden... Uh een, een, een gouden pas als je daar, ja, je kunt, kun je daar binnenkomt. Dus laten we maar een heel charmant offensief doen. Dan mag je wel geteld één minuut spelen en dan is de, gaan nog alle deuren daarna voor je open? Ja, ik denk dat de Belgische artiesten gemiddeld twaalf uur onderweg zijn om één minuut te spelen. Maar ja. het is toch de moeite. Maar ze doen het ja. toch, ja. ja. ja, ja. Inmiddels over, overigens ook aan tafel Giep Haaghoort en Eddy Testal en uh, Liedewijde Paris. Uh, als jullie uh, je met het gesprek met, je, met uh, hem wilden bemoeien, met uh, Klaas, doet het dan vooral. <laughs> uh, uh, opmerkelijk zo'n stap. Want is het, het gaat toch heel goed met Belgische uh, uh, muzikanten in Nederland? Die toch alle, krijgen toch alle ruimte, of niet? Sommigen wel en sommigen niet. Het is, er zijn ook heel veel Belgische muzikanten die het gewoon opgeven. Is dat zo? Ja, dus het is niet zo eenvoudig en het omgekeerde ook niet. Ik denk dat de combinatie van Nederlandstalige muziek... uit het buitenland eigenlijk wel een beetje moeilijk ligt op dit moment. Mm. En ook omgekeerd. Dus Bluff is een supergroep yeah. bij jullie. Yeah. Um, okay. Agda en de Munich... Misschien niet meer, dat weet ik niet zo goed. Maar oh, de, de, die zijn alle, allebei niet tot bij ons geraakt. Nee, nee. Nog op de radio, nog in theaters. Dus het is wel een wederzijds probleem. Maar wij heel ja, hard ja. tegen proberen te knokken. Ja, welke, welke Belgische bins hebben bijvoorbeeld de, de, de, de, de, hebben de strijd opgegeven? Ik denk dat uh, Stijnmeur Meuris bijvoorbeeld, Monza en Noordkaap... Dat waren twee heel succesvolle groepen in Vlaanderen. Hm. Die heeft ook een jaar of zo... Heel hard geknokt. En dan heeft hij gezegd, het, uh, het lukt niet, ik Ja, ermee. Ja. Nou, je staat nu in Carré, dus daarna gaat, gaat het heel hard, hoor. echt waar. Ja, ja. Je hebt ook in de politiek gezeten? Uh, ik heb voor een politicus gewerkt. Ik vind oh, dat het was het enige. Wel, uh... We dachten dat je echt uh, <laughs> lid van het... Uh... ...van de Vlaamse Tweede Kamer was geweest, maar zo nee, heeft nee. het vind ik wel belangrijk om te zeggen dat ik geen politicus was... ...maar ik werkte wel voor een politicus. En de, ja, ik, ik ben een groene jongen, dat weten de meeste mensen in Vlaanderen intussen. Maar ik heb zelf nooit de ambitie gehad nee. om in, in de kamer te zitten. Nee. Nee, ook niet als het gaat om, om, om, om meer cultuur in, in België voor elkaar te krijgen? Nee, er zijn andere... Ik, een politici kennen helpt natuurlijk wel, maar mm -hmm. het is wel fijner als je niet op, op die twee stoelen zit. Het is, het is beter om de officiële lobbykanalen te volgen... dan om zelf ergens tussenin te zitten. Want het hoort eigenlijk ook niet, ja. denk ik. Zo, we houden jullie in de gaten, dat snap je. Uh, welke raad is jullie meest recente cd? Die is ja. alweer van vorig jaar eigenlijk. Hè? Welke raad is een dorpje... Ja, uh, ja België heeft ook een Duits-talig stuk, ja. weet ook niet iedereen in Nederland denk ik En het, het uh, geheugen, uh, het, het is wel een gemeente hoor, het is geen onmogelijk ding ja. Maar het ja. ligt eigenlijk, waar niemand ooit komt, zeker geen Vlamingen Maar het ligt wel toevallig op de treinlijn van Oostende, over Gent, over Brussel, over Leuven naar Aken of zo. We zijn toch de enige echte ja, die... Belgen, zeggen ze? De duits Belgen. Klopt eigenlijk wel, hoor. Ja? Maar uh, als we daar moeten op denken. Ja. gaan... <laughs> dus je bent geen echte Belgen, eigenlijk? Maar het, het verhaal wil eigenlijk als je als student of iemand anders... als je op de trein van Gent naar Leuven... dat zijn onze twee grootste studentensteden... als je in slaap valt, dan kom je in welke raad. Mooi. En daarover gaat het lied... maar ook een beetje de filosofie van de plaat. Het is niet zo erg om eens ergens te komen... waar je niet gepland had te komen. Dat is mooi gezegd. Even tot op, Gibaagwoord? Ja, ik... In het voorjaar was ik betrokken bij een evaluatie van cultuurbeleid Vlaanderen en Nederland... Mm -hmm. Uh, en daar kwam de commissie, waar ik lid van was... tot de kon, uh, conclusie dat theater, dat gaat wel. Uh, ik ben ja. van over hier in, in ja. Nederland en onze, onze regisseur, uitwisselingen. Ja. Maar muziek en beeldende kunst... nou, daar kan nog wel wat uh, verbeteringen in doorgevoerd worden. Aha. En uh, dat is men ook van plan, heeft men gezegd. Ja. En ik heb van de zomer, ik wil dat niet onvermeld laten... enorm genoten weer van het Wattoe-festival. Uh, het heeft Festival. niet zoveel aandacht gekregen ja. in de Nederlandse pers. Uh, doorgaans wordt er veel aandacht aan besteed. Maar dit keer niet, maar het was weer volledig genieten. En dan niet alleen... van de kunst, maar ook van de keuken. Oké, okay. <laughs> dankjewel. Gisteren, gistermiddag was Herman Brusselmans nog bij de Avro Radio op Radio 1 te horen. Dus het gaat uh, op ik zich uh, uh, ja, dus wel. goed. En bij de wereld daardoor. Ja. Ja, ja. Goed, dankje, Klaas. Straks uh, nog een keer. Hè, ja, en we houden jullie via de site ook in de gaten. www.jefgenie. We komen eigenlijk onze theatertour in je. Nederland ook een beetje promoten. Die begint in Tiel op 6 oktober, denk ik. 6 oktober <laughs> in Tiel. Houd in de gaten. Dankjewel. Dit is Opium. Ja, dan gaan we het over uh, kunst en cultuur we hebben, althans over de gevolgen van de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag. Wat zijn de gevolgen? Even kijken hoor, de VVD 41 zetels, PVDA 38, dan komt er een hele tijd niks. Dan SP en PVV met 15, CDA D66 zitten daar dan vlak achter met 13 en 12. Giep Hagort is hoogleraar kunst en economie aan de Universiteit van Utrecht, van Hogeschool voor de kunsten. Is, is het een uitslag waar u van zegt, nou, dat, daar, dat, dat ziet er goed uit voor de cultuur in Nederland? Ja, tot mijn eigen verrassing kwam ik tot die conclusie. Ja? Uh, als we het even toespitsen op die twee hoofdrolspelers, ik denk mm -hmm. dat dat uh, wel van belang is. Dan hebben ze natuurlijk beide last van een soort formatiestress op dit moment. Hè? De PvdA heeft echt de belofte aan de cultuur gedaan om te herstellen. 50 tot 100 miljoen zelfs. En uh, ja, de VVD heeft. Moet bij de, microfoon. de VVD heeft uh, de, de, de vriendjes verloren, om zo eens te zeggen. Dus de, de overwinning winnen, maar hmm. moet per se met uh, andere partijen verder. Ja. En, en ook wel imago herstellen. Want het is wel heel erg plat geweest de afgelopen twee jaar. Van veel bezuinigingen, weinig nieuwe ideeën. Uh, en dus ja. Ik had zoiets van, die komen bij elkaar. Als de creatieve sector maar actief is op dit moment. We hebben hier een mooi document liggen. Agenda 2020 van Kunsten92. Van Kunst mm -hmm. uh, die moet nu ingezet worden. En uh, ik denk dat uh, de tweede van de lijst van de Partij van de Arbeid... Hè, Jette Kleinsma? Uh, ja, ja. Heel hard. En ze zijn al bezig. Hard ontwerkt moet om de belofte waar te maken. En... Ik denk dat de Bolkesteinen in de VVD ook weer wat terug moeten komen. Niet alleen op het mm -hmm. toneel om even ja. een handje te geven, ja. maar om de cultuurpolitieke schade die is opgelopen ja. om dat te herstellen. Ik wil straks even een stukje laten horen uit het uh, cultuurdebat wat wij vorige week in Open ja. hielden. Maar even. even. Eddie Terstal, ben jij net zo optimistisch over uh, uh, dat het een andere kant op zou kunnen gaan als Giep Haangehoord? Ja, hoewel ik denk dat hoe het uh, eerder was, er werden ook heel veel wonderlijke dingen gesubsidieerd. Het is ook wel eens goed om eens goed, op, ja, goed naar te kijken. Mm -hmm. uh, wat er allemaal weg kan, Er was natuurlijk ook heel veel onzin. Maar ik vind het revanchisme waarmee het gebeurd is, dat, daar ging een plezier van uit. Dat, uh, ja, dat is... Dat heeft de Rutte niet echt geholpen. Maar ik denk ook dat de cultuursector... inderdaad een beetje naar zichzelf ook moet kijken. En ook niet alleen de hand ophouden. Want ik denk, um, bijvoorbeeld zouden we een, een aardig convenant met de politiek kunnen sluiten... waarbinnen we bijvoorbeeld zeggen van... zorg nou eens dat er goede... Uh, belastingvoorwaarden zijn uh -huh. voor uh, investeren in cultuur, zodat, ja. zodat mensen die cultuur maken zelf creatief op zoek kunnen naar geld. Ja. En ik denk dat dat ook liberalen ze moeten aanspreken. Ja. ik, ik uh, las in het uh, theatermakersblad voor, uh, voor theatermakers TM heet het eigenlijk. Uh, U bent geen fan van, uh, van Albe Alberzejusdraij, want hij heeft met een soort bottenbel heeft hij door het uh, cultuurlandschap uh, geraast. Um, uh, u verklaart hem zelfs dood in uw column. Het laatste in het septembernummer uh, van de blad. U zegt terecht een column. Hè? Ja, ja, ja, ja. Dat ga ik hier niet verdedigen. Nee, nee. Uh, maar uh, we moeten niet vergeten dat we een van de zwartste perioden hebben gehad... van na de Tweede Wereldoorlog wat politiek betreft. Uh -huh. Er zijn hele bevolkingsgroepen aan de kant geschoven. En cultuur uh, is weggezet als een, uh, ja, een, op zichzelf, of als een sector die vooral naar zichzelf kijkt... met de portemonnee naar de overheid, met de rug naar ja. het publiek. Dat ja. zijn de woorden van Rutte ja. geweest. Ja. Ja. En dat is buitengewoon schadelijk geweest... als je kijkt naar de kwaliteit van de samenleving... waar ja. kunst en cultuur een rol in speelt. Ja. Overigens ben ik het eens en dat had ik ook al eerder in mijn columns geschreven... dat cultureel ondernemerschap ook inhoudt... dat je veel meer zelfverantwoordelijk bent... voor je culturele instelling. Maar dat is dan toch een beetje de verdienste van, van Hobo Zijlstra... want die heeft daar ontzettend... Nee, nee, nee, nee? het is een groot misverstand. Ja? Uh, het is een echt een groot misverstand. Zet maar recht De hoogleraren hier. hebben geprobeerd hem daarin te steunen. Fijn hmm. dat hij de wereld heeft wakker geschud... Ja. Maar als ik kijk wat er al de afgelopen tien jaar bezig was te gebeuren... niet alleen crowdfunding, waar we het misschien zo over ja, hebben... maar dat ja. is allemaal al voor Zijlstra. Ja, ja. Mijn cultureel ondernemerschap, zoals ik dat heb neergezet... dat, dat is al vijftien jaar in ontwikkeling. En daar lopen we in Europa mee voorop. Mm -hmm. Alleen, we hebben altijd gezegd... Cultureel ondernemerschap kan het niet zonder een actieve ondersteunende overheid. Hm. Die twee gaan hand in hand. Ja. Uh, en ook al moet er veel veranderen, zeker wat de bureaucratie betreft. Als, als een filmer vier jaar moet wachten tot een filmfonds zegt... dan, dan is dat hartstikke fout. Ja. Dus je ja. moet ook ja. heel kritisch zijn naar de eigen sector. Maar we hadden daar niet nodig om een goed cultureel ondernemerschap te krijgen... met een okay. actief cultureel beleid. Die, die twee partijen die het samen zouden moeten gaan doen. De PvdA en de, en de VVD. Uh, ik zei al, het cultuurdebat vorig. Week. Laten we even luisteren naar een quotje waarmee we onder andere Bart Liefde en de Jetta willen horen... om een beetje het verschil tussen die twee aan te geven. We beginnen met Bart de Liefde. Uh, ik spreek heel veel mensen in de sector... die uh, na een aanvankelijke weerstand en, en boosheid... Uh, nu soms ook tot hun eigen verrassing ontdekken... dat er heel veel meer mogelijk is zonder de hulp... Van die bemoeizuchtige overheid. Okay, ik vind het sowieso ja, wel HD66. Ah, alsof we te danken hebben aan de VVD. dat de sector zich ondernemend gaat gedragen. Dat, sorry, dan heb je echt gewoon je huiswerk. Goed jongen, jongen, jongen. Goed het is kleden. gewoon, Even, uh, even naar weg. Ja, nou ja, kijk. Ik, ik ben zo beren trots op al die kunstenaars. Want die houden voor het grootste gedeelte. natuurlijk hun eigen broek op. En dat is een broekje. Dat zijn echt niet enorme salarissen. Als wij als samenleving niet blijven investeren in kunst en cultuur dan wordt ons land hartstikke straal. Dat doen denken ja. op links, dat, dat stelt me zo teleur. Ja, doen denken op links. Uh, rechts uh, wil nog verder bezuinigen. De VVD wil nog 50 miljoen bezuinigen op kunst en cultuur. En de, en de PvdA wil er 50 bij. Dus hoe moet dat in godsnaam ooit bij elkaar komen? Maar ook in die uitzending zei de, de VVD-man... dat hij dat nu de kunsten... niet meer op de kunsten wil bezuinigen... maar dat hij in de nieuwe kunstenplanperiode... dat is nog vier jaar verder... Mm -hmm. een hogere eigen inkomstennorm ja, wil voeren. dat is toch ook een bezuiniging? Maar uh, de VVD heeft echt een groot probleem... dat ze niet echt... Een een cultureel politieke visie hebben anders dan het neoliberale. Het moet allemaal minder overheid en meer burgers. En ik denk dat de bolkensteinen, maar op moeten staan. Wij moeten daar onze liberale cultuurpolitiek echt een grondslag geven. Anders dan laat het maar over aan ja? de markt. Eddie? Ja, maar ik vind het ook belangrijk dat die discussie niet ideologisch gevoerd moet worden. Het is dus per sector ligt het totaal verschillend. En ja, als het, als het gepolitiseerd wordt, dan zou dat gevaarlijk zijn. Je moet er gewoon nuchter naar kijken en met welke sector werkt dit en bij welke sector werkt dat. Ik bedoel, filmsector is een totaal andere sector Aha. dan bijvoorbeeld. Uh... En, en, en literatuur bijvoorbeeld? Nou, literatuur, iedereen, of, of, of gewoon iedereen dat denkt, de uitgevrij worden totaal niet gesubsidieerd. Zo mm. nu dan schrijvers uiteraard wel of vertalers gelukkig. Nou ja, wat mijn probleem in de hele discussie is, is dat steeds gekeken wordt alsof kunst alleen maar iets is voor vermaak en ontspanning. En waar iedereen zegt altijd, willen we de, de wereld weer verbeteren, anders denken. In zaken doen, dan zul je out of the box moeten denken. Hoe train je out of the box denken? Dat is door naar dingen te gaan die niet verwachten, die je misschien in eerste instantie Aha. niet snapt. Ja. En uh, kunst is dus niet. Alleen maar iets voor uh, linkse hobby. Want er zitten ongelooflijk veel rechtse <kliek> mensen altijd overal. Dus ik snap die hele uitdrukking niet. Uh -huh. Maar het is dus in een, een essentie, een essentie iets om je hersenen te trainen. En waar. Mijn grote zorg naar nou uitgaat is dat we straks wel, misschien, weer meer geld krijgen naar de kunst. Maar gaan er nog wel mensen die de essentie van kunst dan in zodanig nog begrijpen? En hoe zou je dat zijn, Nou ja, zijn er nog mensen die. Uh, Kijk naar wat er in de, in de bestseller staat. Waar gaat iedereen heen? Iedereen gaat naar het spektakel. Uh, iedereen leest dezelfde boeken: de vijftig tinten grijs in drie varianten. Ja. En daar komen weer. De. Maar wie begrijpt straks nog een ja, echte in, gekke roman? In een, vri in een vrije in markt film? heeft formulekunst inderdaad. Uh, ja, die hebben het een stuk makkelijker, inderdaad. Vaak ja, die hebben een stuk makkelijker. We hebben, die hebben niets op tegen, in tegendeel. Maar het zou mooi zijn... Als uh, in het onderwijs en in mm -hmm. het algemene leven ja. heel goed beseft wordt de functie dus is. Het is dus een kwestie, die kwestie, kwestie van mentaliteit, Gibraltar. Ja, en ik denk dat daar ook de eerste stappen van, uh, van de twee partijen moeten liggen. Om, om niet door te gaan uh, met de oude tegenstellingen, maar te zeggen van oké, okay, uh, wat is nu nodig voor de kwaliteit van de samenleving? En dan denk ik dat we de onafhankelijke kritische kunstenaars moeten steunen. Dus ja. die niet meegaan in, in de mainstream, maar hmm. die met de productiehuizen. Of, of, een atelier, combinatie, uh, of combinatie, hè? Of combinatie. Kijk, het, het, het maar in ieder geval van de die... denken vind ik helemaal niet slecht. Die komen met gekke dingen ook. En dan, en, en, dan denk ik, nou ja, laten ze een combinatie vinden. Nee, nee, maar, maar, als, maar als je bijvoorbeeld... mee bedoel, Je moet wel een stap doen ja. om dat te bereiken. En maar, en het is dan... maar neem bijvoorbeeld de filmwereld. Als je wil een film van mij neemt, zoals Simon, die was dan... Eh, als je alles bij elkaar rijdt, DVD, buitenland, anders treft die film. Maar die heeft acht ton gekost. Dat gaat tot grootste, dan gaat uit, het al naar het bedrijfsleven en naar, hè, naar zelfstandigen. zelfstandige... Uh -huh. Dan, eh, van de 1,2 overwaarde aan miljoenen... Dan, dan gaat maar 12.000 naar mij en 18.000 naar de producent. De rest gaat allemaal naar het bedrijfsleven. Wij sponsoren dus met onze arbeid massaal het bedrijfsleven. Eh, pathé, eh, de distributeurs, et cetera. Ja. Dus het is al zo dat je gewoon... De, de, de, bij, voor de filmwereld gaat het bijvoorbeeld al sowieso niet op. De, we weten dat er in, in Nederland dat er gewoon niet zo heel veel uh, subsidie was en is voor, voor film. Maar wat we vanuit de filmwereld nu willen, is gewoon belastingmaatregelen. Gewoon zoals het in landen om ons heen ook is. Ik heb nu mijn film in België afgewerkt en in Engeland... omdat daar die, die wetten wel zijn. Ja. Dat geld, voor zover, we hebben natuurlijk bijna geen geld... maar dat is bij echte grote films ook. Dat geld gaat naar het buitenland. Heineken-dingen moest in Zuid-Afrika worden gemaakt... omdat daar die wetten wel zijn. Ja. Dus dat geld dat verdwijnt. En we moeten de meest idiote kromatoeren uithalen... omdat Nederland als enige... Zo'n beetje. Ja. Uh, die wetten niet heeft. Dus ik zou zeggen gewoon belasting. Maar ja. uh, nou, heb jij faciliteiten. in het verleden nog wel eens met de politiek bemoeid? Heb, je, heb jij ook een, een, een ingang dat je kunt zeggen van jongens, uh, nu is de tijd, uh, doe er wat aan? Ja, maar ik heb eigenlijk nooit zo met het cultuurbeleid bemoeid. Nee. nee. Dat ook ook niet in de tijd de, ja. dat je bij de PvdA actief was? Nou, had. ik had wel eens met. met, met ja. uh, en dan Plaster, ik zat ik wel eens in zo'n uh, discussie geroepen. Maar ik vond meer dat, dat cultuur moest ook gaan over hoe je samen leeft. Dus met mm -hmm. name, ik heb ja, ik zelf natuurlijk al heel voor het secularisme en dat soort dingen. Ik zei dat hij dat, dat een beetje meer moest gaan ja, uitdragen ja, ja, als ja. cultuurminister. Ja, ja. Wie, wie, moet, tot... wie moet, het, wie moet het, even tot slot, wie moet de minister van cultuur worden, Giepen wordt? Uh, Jolande Sap. Jolande Sap. Ja. Oh? Uh, die heeft een te harde klap gekregen bij de verkiezingen. Zij heeft bereikt dat binnen drie dagen met Pechtold een nieuw akkoord kwam, een lenteakkoord. Mm. Uh, ze heeft veel gerommel in de partij gehad. Maar we, dat we hier voor een deel met een nieuwe situatie te maken hebben... is in mijn analyse uh, heeft te maken met de eer, wat in de eerste drie dagen... na het vertrek van Wilders gebeurd is. Het heeft heel weinig aandacht gehad, maar ik zou er graag aandacht voor vragen. Oh, is op uh, Aan de andere kant van de tafel... Uh, uh, Boris, Boris van der Ham. Boris van der Ham van D66. Liederwijde, heb jij een suggestie voor een minister nee, van Buitenlandse Zaken? absoluut niet. Straks uh, buitenlandse boeken uh, met jou en met Eddy praten over de film Deal. Eerst nu het nieuws van half vier met Lieslotte Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. De man die dinsdag dood werd gevonden langs de A1 bij Stroe... is een 40-jarige inwoner van Deventer, heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Uit sectie is gebleken dat de man al een week dood was. Hij is overleden aan ernstig hersenletsel, vermoedelijk na een ongeluk. Politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Een Driemaster met 30 mensen aan boord... is vanmiddag in de problemen gekomen bij Terschelling. Het schip maakte 30 kilometer ten zuiden van het eiland water. Met reddingsboten zijn de 28 passagiers naar Terschelling gebracht. De kapitein en zijn maat bleven aan boord...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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A12... Den Haag in de richting Utrecht. Er staat op de hoofdrijbaan bij knooppunt een twee kilometer door werkzaamheden. Er is één reis ook afgesloten. En nog veel vertraging op de N65 Tilburg richting Den Bosch. Er staat tussen Helvoort en te 5 vijf kilometer. Dit is Opium. En zo dadelijk eh, vanuit Carré de cultuurtips van Eddie Terstal, Liedeweide Parie en Giep Haagort Eerst even naar Mark Brasser die in het westerpark kijkt naar de Davis Cup eh, dubbel tussen Nederland en Zwitserland. Heel erg goed met Nederland. De Nederlanders hebben inmiddels ook de tweede set gewonnen. 2-0 voorsprong in sets dus voor Robin Hazen en Jean-Julien Royer. 6-2 werd het in die, in die tweede set. Ja, en Robin Hazen nog altijd de man die, die de kar trekt bij Nederland. Speelt uitstekend, heel gedreven, heel fanatiek. Ja, hij trekt Jean-Julien Royer, wat toch de meer ervaren dubbelspeler is. Maar die trekt hij mee. Het publiek staat erachter. Het is, het, het is mooi, het is sfeervol hier op het terrein van de Westengasfabriek. Zo'n 6.000 mensen weer, net als gisteren, die genieten van uh, topdubbel. Waarin uh, Nederland op dit moment. Uh, ja, veruit het sterkst is. 2-0 voorstelt. staat dus in sets 6-4 en 6-2 in het voordeel van Robin Haas en Jean-Julien Royer. Ongelooflijk, zeg. Oh, wat een spannende wedstrijd is dat heerlijk? Ja, leuk. Mogen we naar, huis, he? heerlijk. Ja, mag, mag we naar huis? Nee, je mag niet naar huis. Je moet zo dadelijk eerst nog even wat buitenlandse boeken bespreken. Lieden bij de Paris. Maar eerst wil ik graag heb je nog een type iets gezien? Verder nou, gelezen? Uh, of als ik dat dan zo zeg, dan zou ik zeggen: lees eerst thuis Shakespeare in het Engels en ga dan naar een van de vele voorstellingen die er nu zijn. Mm -hmm. Of fellow King Lear, Midsummer Night Dream, Mid Als je dan toch naar Midszomernacht Dream gaat, lees dan meteen Chris Adrian, Zomernacht, uh, Nacht, briljant boek waar dat boek helemaal in verwerkt is op een hilarische wijze en het Temmen van de van de ik zou zeggen, dan kun je in één uh, nazomer nog uh, even je hele Shakespeare ophalen. Ja, maar uh, Halina Rijn, die timmer van de fakes is heel erg mooi. En Die test ja. al, jij een, een, een type iets gelezen? Ja, gezien, ik Gisteren zat ik in, bij VPRO de Avonden en hmm. daar uh, hoorde ik Awkward Eye, dat is Jure de Haan, dat is een zanger. Die heeft weliswaar wel geen nieuwe cd, maar wel een hele goede die een, uh, die een jaar oud is. Die man heeft zo'n ongelooflijk ja. goede, doorleefde stem. Ja, hij is hier en, ook wel eens geweest. Ja, hij is Echt, pas 30 goed. of zo, ja, maar hij ja. heeft de stem van een man van 50. Ja. En hij ziet eruit als een iemand van 25. Ja. Okertai, ja. zeer de moeite waard. Giep Hagort? Ja, Otello. Tunnelgroep Amsterdam. Uh -huh. Een herneming vanuit 2003. Met schitterende teksten van als ik zijn naam goed uitspreek, Hafid. Buwasa. Ja. Echt schitterende teksten, maar dat was 2003 met de Multiculturele Samenleving mm -hmm. En de Jago in Othello, we kennen hem allemaal als meester intrigant. Ja. Die zien we om ons heen. Ik ben benieuwd of Ivo van Hoofd de Jago boven tafel. Ja, het is met Hans Kesting ook. Hè? Ja, ja, ja. ja, die is uh, zeer, zeer de moeite waard. Goed, uh, uh, dankjewel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 De recensie. En zo geestig met veel seks. Deze week, boeken. Boeken met uh, Lideweida Paris. Uh, kun jij het ook nog even over de Man Boeken Prize? Uh, de oh, ja. genomineerden zijn deze week bekend geworden. Zes, als ja, ik ja, Het is natuurlijk vergis. altijd spannend. Want je hebt ja. altijd eerst de eerste longlist. En dan ga je al, ja. als uh, uitgever de hele lijst door. En dan vraag je van alles aan en begin je te lezen. Sommige heb je al gelezen. Uh, interessant is dat boek dat wij hebben aangekocht, The Teleportation Accident, is niet genomineerd. Nou, dan snap je natuurlijk al dat die hele shortlist voor mij verder uh, down the drain <laughs> kan. Maar ik heb het dus even gekeken zoals een heleboel mensen naar de Booker Prize kijken. Zo ja. kijk ik zelf nooit. En dan denk ik, goh, wat een keurige lijst. Het lijkt wel uh, de Libris of de Acro-jury. Uh, want er zitten twee oudgedienden, namelijk Will Self en Hilary Mantel. En dan ja, Deborah Leffy, die iets minder bekend is, maar die heeft ook een aardige reeks geschreven. Dan hebben we twee debutanten, Alison Moore en Jeet Thayil, als ik het goed uitspreek. Dan heb je twee, zeg maar, ongeveer uh, auto, alloch nou, allochtonen... in Indiër en een in Maleisiër. Jong Conchit en Tantwan Eng. En dan heb je drie vrouwen, Mantel, Moore en Levy. En dan denk ik, nou, dan hebben we van altijd wat. kan niemand mooi, iets zeiken. Mooi zit gebalanceerd Dingen ja. tussen zit natuurlijk gewoon een, een radical als Will zelf. Ik zou het wel leuk vinden als Will zelf zou winnen, eigenlijk. Maar er zitten een paar interessante debutanten... die uh, ik wel allemaal heb aangevraagd... die oh. we voor een deel al hebben afgewezen... maar die we ook nog wel gaan lezen... Ja. Um, Kijk, wat ik hoop, want de laatste jaren is Kijk, de Ben Booker Prize, de laatste jaren is degene die won, is niet de bestseller geworden, is niet de grote artiest geworden. Had Julian Barnes. Nou, Julian Barnes was het wel bekend, hij had ja. de Man Booker Prize echt niet nodig om nog beroemder te worden. was trouwens een heel goed boek, maar niet zijn beste. Hm. Uh, maar bijvoorbeeld toen uh, David Mitchell niet eens op de shortlist kwam, uh, toen heeft hij, is hij beroemder geworden doordat hij niet gewonnen had dan degene die wel gewonnen had. En dat Hollinghurst niet genoemd werd... dan denk je, nou ja, die heeft al een keer gewonnen... en eh, die heeft al een keer opgestaan, dus dat is ook nog niet zo erg. Maar de, daardoor disqualificeert die prijs zich vreemd genoeg. Het was een instituut en dat instituut is Zelfs aan het, uh, het afwil. Het was altijd al gezeik, maar op de een of andere manier... is de geloofwaardigheid van het gezeik nu aan het afnemen. Dus dan ben je op de verkeerde weg. Ik hoop dat het nu weer de goede kant ja. op gaat... Um, we zullen zien. We zullen zien. 16 oktober. Dan is de winnaar bekend. Um, je hebt drie boeken meegenomen. Wil je met David Van beginnen? Oh, ik wou zeggen nee, maar nee, dat zeggen. Dat ik begin met David Van. David Van is een gekke vent. Uh, het is altijd gek als je een schrijver ontmoet voordat je zijn boek leest. Dan denk ik, nou, dat moet een briljant boek zijn. En dan vind ik het altijd doodeng, want dan denk ik, zal je zien dat het tegenvalt. Maar in dit geval viel het godzijdank niet tegen. Het is een gekke vent en het is een krankzinnig boek. David Van Aarde, vertaald door Arjan van Nimwegen. Uh, Uitgevende bezig bezige bij. En het is in juni, geloof ik, verschenen... in de tijd dat ik al op groot verlof was... omdat jullie hier alleen maar over sport aan het praten waren, geloof ik. Wij? Wij? Nou ja, ja Wij opium. van radio 1. Ja. Wij van opium. Goed, uh, over cultuur gesproken. Maar uh, dat terzijde... Aarde is een boek van mensen die op een curieuze wijze... tot elkaar veroordeeld zijn, omdat ze deels familie zijn. Twee zussen... En, en uh, op de achtergrond een uh, oma, of een moeder van deze twee zussen. En de, de ene, Helen, heeft een dochter Jennifer. En de andere, Suzy Q, heeft een zoon Gallen. Suzy Q. Uh, Susie Q. Ja. En uh, het schijnt dat oma heel veel geld heeft. En dat moeder, Suzy Q, daarvan weet. En dat eigenlijk beheert. En daardoor haar zoon in bedwang houdt en thuis houdt. En zegt: Ja, nee, ja, oma moet eerst dood. Maar oma is nog maar 71 en nog erg fit. Of is gewoon totaal dement. En uh, die gaat dus steeds maar niet naar de universiteit. En hij komt er dus achter. Dat de moeder daartussen zit. De moeder manipuleert de oma zo dat ze dat geld niet loslaat. En tante Helen heeft dat door. En die ontfutselt op een bepaald moment oma wel geld, denkt ze. Maar ze heeft een te hoge check uitgeschreven. Die gaat bouncen, dat weet Gallen dan weer. En hij is verliefd op zijn nichtje Jennifer. En Jennifer verleidt op prachtige wijze Gallen. Nou, er worden in mijn trailer die ik steeds krijg en aan het eind zijn met lekkere stukjes seks. Nou, er wordt heel veel slechte seks geschreven, onder andere in Fifty Shades of Grey. Maar, hier is maar als je goede seks wil lezen, lees Aarde. Ik hoor uh, de technicus uh, op de achtergrond lachen. Jongen, echt een boek voor jou. David van Het heet Aarde. Het, het begint allemaal geestig ja. en uh, mooi en ingehouden. Het eindigt <laughs> gruwelijk, gruwelijk, gruwelijk. En het is heel rustig. Okay. Briljant Jan Boek, Peter David Belt. Van. Ja, David Dan, uh, okay. de Dan de tweede. de Wat gaan we doen? De tweede. Ja, ik ga eerst een stukje voorlezen. Oh, Clockwork Orange. Oké. Okay. Ja. Oh, sorry. Dat je nou niet oh, ik wist niet dat het een quiz was. Nee, het is geen quiz, maar ik denk, dan luisteren mensen beter. Want als ik zeg wordt alles, dan weten mensen alles al. Uh, goed, ik doe het dan maar weer anders. Jezus. Nou, oké. Okay. <laughs> um, je bedenkt wat als je hier naartoe komt. En dan hoop je dat Hans zijn mond houdt, maar dat is zelden het geval ja, natuurlijk. Ja. Oké, okay, ik ga naar de absolute classic van Anthony Burgess. Hij is al dood en hij schreef een ja, soort toekomstroman. Hij schreef het in mijn geboortejaar 1962... En uh, ja, het pest is namelijk dat het verfilmd is... ik geloof in de jaren 70, 1971, de Kubrick. En dan gaat iedereen, kent die film. Er is een tentoonstelling geweest in I, vertelde Charles net. Uh, maar het is vertaald door twee van mijn vrienden... en twee van de beste vertalers van Nederland... Harm Damsma en Niek Miedema. En uh, het mooie is, als je vertalers kent, dan zitten die aan jouw tafel eindeloos te ouwe hoeren over een vertaling. Nou, en dan word je eigenlijk al zo verliefd op die mannen en op hun taal. Dit is een krankzinnig boek. Namelijk in de jaren zestig... Techniek is iets op de achtergrond. Wat ik ja, hij zou afronden. Oké, ja. Uh, het speelt in de jaren 60 en hij dacht dat de Russen de baas kregen. Dus hij heeft een hele nieuwe taal gecreëerd. deelt met Russisch, met een social act. Hij heeft een soort moderne taal gecreëerd. Krankzinnig om te lezen. Ik zal geen stukje voorlezen, want we lullen natuurlijk te lang. Oké, okay. dan gaan we nog naar een grote Duitse roman. Eugen Ruge, in tijden van afnemend licht. Uit het Duits, vertaald door Josephine Reinaerts. Hmm. Uitgegeven door de Geus. Een familiegeschiedenis, maar van een hele andere kant bekeken Een communistische familie. De grootvader is naar Mexico gevlucht voor de naties. De zoon is naar Rusland gevlucht. En, en uh, als de DDR bestaat komen ze allebei weer terug. En het boek begint eigenlijk als uh, de wende begint en de grootvader 90 wordt. En dan tussendoor hoor je stukken, lees je stukken uit 2001 als de achterkleinzoon naar Mexico gaat om het verleden te ont. Rafelen. Fantastisch verhaal, rustig verteld, niet te ingewikkeld, niet te literair. Je moet erg goed opletten wie wie is, want geen één personage wordt echt geïntroduceerd. Veel namen, gelukkig een stamboom voor in. Ik zou zeggen, zet er jaartallen bij, dat scheelt enorm bij een stamboom. Rustig vertaald, mooi verhaal. En een geschiedenisbelichting uh, van Duitsland, zoals je hem zelden meemaakt. DDR, modern Duitsland, Russisch, communistisch... Prachtig, maar het gaat vooral over hoe die mensen elkaar schandalig ongelukkig maken. Fantastisch boek. Eugen Roege, in tijden van afnemend licht, uitgegeven door De Geus. Mooie omslag trouwens. Dan David Wijn met Aarde. En dan de clockwork Orange dus. Wat was het dan voor stukje wat je wilde voorlezen? Ja... Dat, ga, dat even om te horen hoe die taal gaat. Ja? Toen zei een van de witjassen smeetsend horrorshow. Dat zeg je goed, vriend. Het wordt een echte horrorshow. En daarna kreeg ik een soort kap op mijn glazen, waar smotte ik zeg maar alle mijn draden uitliepen... en plakte ze zeg maar een zuignap op mijn buik en op mijn rikketikker... en ik smotte uit mijn glashoek dat er ook allerlei draden uitliepen. Toen hoorde ik het sjoem van een deur die openging... en uit de manier waarop de wit onderwekkend verstijfden... leidde ik, leid ik af dat er een heel belangrijke cello-wek binnenkwam. Prachtig. Duw het tien minuten en dan zit je erin en dan ken je al die woorden. Dus uh, jongens, wees niet bang, verdiep je eens dus in andere taal. We gaan het uh, op onze site zetten, de titels ook. Avro uh, uh, Nee, .afro Zo, Dat is de, de naam van de site waar u wel eens kunt uh, teruglezen. Uh, Ik ga zo met uh, Eddie Terstal praten over de film Deal. Maar eerst even, Eddie, nog even wat anders. Want uh, er is nogal wat opheffen, wordt het ook in het nieuwsoverzicht... over die film The Innocence of Muslims... Uh, uh, dermate krakkemikkig in elkaar gezet... dat je denkt, is dit opzet of is hij gewoon uh, iemand met een hele slechte dag... een dagje aan het filmen geweest? Heb, heb jij iets kunnen zien van die ja, film? Ja, ik heb het gezien. Het is echt de allerslechtste film die ik ooit gezien heb. Het is echt... Uh, ja, het is volgens mij zo'n Pakistanse soap, weet je. Het is echt met, met geluid wat niet synchroon loopt en dergelijke. Hè? Ja, maar weet je, daar gaat het gewoon niet om. Het is gewoon, het is een belachelijk film en het slaat helemaal nergens op... en het is uh, heel lelijk en slecht gedaan... Maar wat hier aan de hand is, is dat je ziet dat de Arabische lente totaal aan het ontaarden is tot een Arabische herfst. Dat niets ook dat niet zo kan, maar lijkt op een open samenleving daarover blijft. En dat regeringen van dieven uh, worden, nu, worden vervangen door regeringen van maniakken. Mm -hmm. en, um, en dat is echt problematisch. En als je, ja, als je ziet dat in de Arabische wereld christenen massaal vervolgd worden... in een boel landen de doodstraf staat op het beleiden van uh, het christendom of het boeddhisme, et cetera... Stel maar voor dat dat in Zweden zou zo zijn. Dat ja. het, uh... ja. Ik denk de enige vraag die je altijd moet stellen... als je dan met boosheid van dat soort uh, laat zeggen, politieke moslims wordt geconfronteerd... wie hebben het beter qua veiligheid en mensenrechten, et cetera... Uh, moslims in Europa of christenen in het Midden-Oosten? Dat dan is weet jij het antwoord door. wel. Dat weet iedereen ja, het antwoord. Ik vind van. het overigens niet merkwaardig. Ik snap dat nooit, dat, dat, dat uh, zo'n film... Dat, dat, ook al hebben mensen niet gezien, dat het... Ja, dat, maar wel. dat wordt gehyped. Ik denk dat de gemiddelde moslim het, het echt worst, halal worst zal zijn wat daar gebeurt. Die zijn, die, die zijn aan het werken of die kijken naar voetballen, ja. weet ik veel wat. Maar het zijn altijd die radicalen, die zeg maar, de politieke islam vertegenwoordigen, die uh, ja, de, de zaak op scherp proberen te zetten. Ja. Hoe verder ja, ik vind het, het ook gevaarlijk Gip om agon. te zeggen, de, de bevolking of zo. We hmm. weten inmiddels dat er gemanipuleerd wordt. Dat er kleine extreme groepen ja. alles aangrijpen, de hele internet afzoeken om maar iets te vinden. Er valt altijd wel iets te vinden. En dat is buitengewoon zorgelijk dat die Arabische lente nu misbruikt wordt door extremisten, zodat we misschien in een herfst terechtkomen. Maar, ja, maar dat is dus heel ik vaak. Ging niet toe. Het zijn echt extremisten ah, binnen ja. hè, die samenleving. Nou, je krijgt mensen in totalitaire systemen, dat was bij de natie ook en dat was bij ja. Stalin ook zo. Dat je hebt 10% criminelen en dan heb je 80% meelopers om allerlei redenen bang. Om zijn, en je hebt 10%, 10 helden. En van die 10% helden overleven nou, vaak niet veel. Ik ben heel even terug naar de film. Uh, uh, want die acteurs daarvan die, die nemen nu allemaal. Of die was hun handen in de onschuld. Die zeggen: Ja, we zijn belazerd. We wisten absoluut niet dat deze film gemaakt werd. Geloof nou, je dat? dat nou, dat, dat kan niet. Dat, nee. Nee. Ja, ja, dat, dat, kan dat is niet absoluut onmogelijk als je nee. ziet wat ze doen. Nou, maar het is nagesynchroniseerd, zeggen ze. Het ja. zijn niet onze teksten. Dit zijn andere teksten geworden. Nou, je, je kan niet. Als jij in een jurk wordt gezet met een zwaard en een tulband op... Uh, ja. wat er toch heel Palestijns uh, uitziet... Ja. dan weet je dat je geen Jood speelt. En die maar het is, camp. het is bijna Kemp, Het is bijna waar bij die mensen ja. om drugs... Ja. of zo doen ja. ze dat deden. Ja. Ja. Nou, wat ik zo fascinerend vind is de vraag... waarom maak je zo'n film? En kijk, het Westen, als ik even heel erg generaliseer mag... Zijn, met Live O'Brien maakt zijn eigen geloof zeg maar belachelijk. Ja. Ja. Wij moeten dan zo nodig het moslimgeloof belachelijk maken. Hè? Dan denk ik, waar komt die noodzaak uit vandaan? Nee, maar dat mag toch. En... Je mag toch alle goed beschimpen... Of het dat mag, mag je ook maar relatief... ik het zo fascinerend en wat omgekeerd dat, gebeurt het dat, ook en dat, dat mag wij erom ook. kunnen dat is een lachen. Waarom ja. zijn wij zo van godlos dat wij er zo makkelijk over lachen? En ja. waarom wordt het daar een hype? Dat vind ik, dat vind ik een hele interessante discussie, dat dat is een culturele discussie. De rol van humor ook, of niet? Ja, ik bedoel... een, relativering een, een, een ja, en, ja, relativering Het kan een vorm en... van kracht zijn het langs je heen te laten gaan. Nee, dat is het. Ja. Daar wou ik het nu bij laten, maar ik wil even een uh, citaat uh, laten horen... van een geheel andere orde. Wat zou jij bieden in dit leven op deze planeet... 2000 euro. Ja, 2000 euro. Zo begint Eddie Testel's nieuwe film Deal. Een uh, romantische comedie over een barmeisje en een vaste stamgast... die via omzwervingen in Barcelona terechtkomen. En een uh, wonderlijke nacht uh, beleven... Twee, twee sympathieke mensen die een deal maken om voor 2000 euro seks te hebben. Uh, ik, ik vond het wel heel verrassend gegeven. Hoe... In een dronken bui. In je een dronken Je hebt bui. Het wel eens over gekke dingen als je dronken ja. bent. Ja. Ja. Dat is, is, is over beroepen ook de... en op een gegeven moment violisten. En op een gegeven moment van ja, hoer, wat ja, weet ik nou waard zijn voor een ja. ja. Ik, ik, ik zag ze, dat er zegt, het ja, doe toch even normaal, joh. En op een gegeven moment blijft ze maar... Als spelletje aandringen. En hij is een rijke luiszoontje. En hij is, ja, 2000 euro, zegt hij. Omdat hij voor papa hart. los kunnen krijgen. En zij schikt er een beetje van, maar zegt tegelijkertijd ook in een reflecte deal. Hmm. En daar zitten ze dan maar mooi mee, dat is toch maar gezegd. Ja. En het zijn gewoon vrienden. En op een gegeven moment gaan ze erover nadenken. En dan denk je, ja, maar eigenlijk is het helemaal niet zo gek. <lacht> Weet je, ik bedoel, uh, zij ze ook tegen. Op een andere manier gaat het niet lukken. Ja. En, en zij denkt, ja, maar ik werk in de Hurricane. Dus ik moet studeren er ook nog een keer bij. En hij is geen engertje, ja, waarom niet? Ja. Dus dan krijg je dat als heel soort moreel dilemma. Maar dat is eigenlijk meer een soort plotje om zeg maar, dit, dit, uh, een verhaal te maken over uh, een jongen en een meisje, een man en een vrouw, en de ongemakkelijkheid van in elkaars nabijheid te zijn. Zeg maar. ja. Want uh, ze leggen allebei uh, de nadruk op, op ander soort dingen. Dat blijkt ook een beetje uit de mm. conversatie. Is... Nou uh, uh, ja, het, het, is, um, het is een ode aan een, soort, aan een wonderlijke nacht. Hè? Je hebt van die, soms heb je van die mythische nachten in je leven dat je denkt van die herinneringen je als je tachtig bent ook nog. En aan zo'n soort nachten wilde ik een ode brengen. En tegelijkertijd wilde ik een, uh, een, een film maken. Ik hou van, van Europese films. Ik hou veel van Latijnse, Spaanse, Spaanse of Zuid-Amerikaanse films. Mm -hmm. hou ik. En gewoon een lome film met, waar echt gewoon op het spel twee acteurs. En daar voel ik me toch het meest in, in mijn element. En zonder al te veel plot en bijlijnen en maatschappelijke onderwerpen. Ja. En, en lekker goedkoop, dat mag ik ook zeggen. En het Voor een ton. Ja, maar dat kan als het een heel kleinschalige film is. Ja. Er zijn twee acteurs en ja. er zijn allemaal locaties in Barcelona... en je vliegt daar naartoe voor 150 euro te worden. <laughs> ik zeg niet met welke maatschappij. Maar dan kan het in principe. Ja. Um, het is alleen... Maar wel, was het ook noodzaak om het uh, zo goedkoop te maken? Uh, ja, ja, want uh, ja, kijk wat ik zeg, uh, subsidie is er niet veel. En het gaat tegenwoordig toch naar wat of naar wat echt commerciële projecten uh -huh. of naar heel erg artsy dingen. En, en, en daar gaat er vaak weinig geld naartoe. Um, en het is niet alleen het gaat niet alleen om subsidie, maar uh, als je, stel dat je dat al hebt, dan moet je ook nog op een omroep wachten. En dat duurt jaren. Dus kooproducent om het daarna met, uit te zenden. Nou, ook omdat het meer dan de helft van het budget is. Uh -huh. Bijvoorbeeld met Simon toen de tijd. Toen hebben we echt drie, vier jaar bij de omroepen. wilden dat allemaal oh, ja. niet. Is Oscar dus nu, dus nu, gewoon, geweest, ja, nu gewoon een ja. beetje cultureel ondernemerschap. Dat kan met kleine films. Met grote films moet je er te binnen Nog steeds dus met dezelfde systemen zit je. Uh -huh. en, maar weet je, voor mij is het ook een soort bevrijding geweest. Ik kon weer draaien. En ik heb precies de film gemaakt die ik wilde maken. En... Uh, want hoe is dat dan anders wanneer je wel uh, subsidie van, van het uh, fonds... Nou, dan moet je fonds... toch heel lang... Moet je dus allemaal, nu bijvoorbeeld een, een script over babyboomers... en dat is niet heel erg politiek correct. Het filmfonds vindt het heel erg leuk, maar een omroep te vinden... De meeste lezen het niet eens, niet omdat het niet politiek correct is, maar gewoon omdat het niet een bekend boek is. Het is niet uh, gebaseerd op een serie. Die kijken ook heel erg naar de kijkcijfers. Die zitten ook hè, in de hoek waar de klappen vallen. Ja. Dus die kunnen echt maar, ja, het concept kunst is toeval en dat je er dus, zeg maar een maker een auteursfilm kan laten ja. maken. Dat vinden ze. Ja. Één. Dan maak je het met deze film ook behoorlijk moeilijk door twee acteurs te nemen ja. die volledig onbekend zijn. Nou, Tung is wel bekend, hè. Maar Roberta Petzold, die werkt bij ons in de kroeg <laughs> en ze is kunstenares in Rietveldt gedaan. had in de en, mei, van, ja, jou, ja, ik wil jouw, al heel lang jouw... met haar een keer werken, dat, omdat ze echt... Dat, dat, is, dus, jou, dat is jouw ja, standpunt, dus een beetje in Jordaan. Houd, ja. Dat ze aan schoon is, hyperintelligent en, en heel creatief. En eindelijk hebben we vorig jaar een kunstproject samen gedaan. Eh, eh, daar was ze zo dankbaar voor dat ik dat geregeld had. Nu moet je een tegenprestatie doen. En dat heeft ze gedaan. En, en eerst vond ze het wel een beetje eng. Maar nu zit ze echt door de recensies. Want ze wordt het alle dingen wordt ze de hemel ingeschreven. Zit ze op een roze wolk. En ik hoop voor haar dat ze wel nog een tijdje op blijft zitten. Aha. Wat, wat, wat, wat, dat schijnt je toch uh, heel erg... Je hebt daar echt een oog voor, om ja, ja, mensen die, die niet, onbekend zijn. Dat is niet zo moeilijk bij Dat bijvoorbeeld. Maar ga die film dus maar kijken. Dat is niet gezien, zo moeilijk. Gezien. Ja, maar het, is, het ja. is toch vrij evident. Ja, het, is, het is een, het is een prachtige vrouw en ja. uh, ze speelt ook geweldig. Maar, maar wat, wat is het dat jij... Je, je zit nou, daar regelmatig in die kroeg, dus je hebt haar al regelmatig kunnen observeren. Ja, maar... nou ja, ik ken haar goed, maar ik weet ook dat ze, gewoon, ze is heel slim en creatief is. En ze maakt zelf dingen die ook vaak heel weird zijn en dat soort dingen. Dus ik weet, zij is een maakster. Dus ze weet hoe je aan een eindproduct werkt. Dat communiceert gewoon heel makkelijk. Zij is ook kunstenares. En het ging ook ontzettend makkelijk. Tenzij ook bij de eerste repetitie zei, als ik niet alle zeilen bijzet, dan speelt ze me helemaal weg. Gewoon ook omdat het haar niet interesseert. Het ging allemaal zo... Los uit de Pols. Ja. Laten we, we kunnen nog even om een uh, de, de, wat onbeholpen manier waarop ze met elkaar omgaan, mm -hmm. uh, wetende dat die deal er ligt. Ja. En daarvoor zijn ze ook in Barcelona, maar ze wilden er eigenlijk geen verbijden echt aan, ja, het over hebben. Dus de de nee, Ze ook ze, ze, ze zijn er eigenlijk een hele dag. Dan gaan ze naar het strand, gaan ze weten ja. beter leren elkaar wat beter kennen, ja. want ze waren eerst half half vrienden. Ja. En dan vinden ze het echt eng om naar de, om naar, uh, de kamer toe te gaan. Yeah. Want op een gegeven moment moeten ze toch naar de kamer. Yeah. Dus dat, de, de dialogen zijn daardoor een beetje uh, ja, uh, onbeholpen bijna. Nee, nou, even een klein stukje luisteren. Ja. Dit is ook nou, Hoe is... zie jij de avond verder vanavond? Nou, ik weet niet. Uh, je hebt het gewoon met eten, dacht ik. ik bedoel, jij mag het zeggen. Jij bent de vrouw in het gezelschap. Nee, is goed. Gaan we eerst wat eten. Ik wil niet dat we meteen... ons uh, van net een soort hoer of zo. Nee... Nee, we maken er gewoon een leuke avond van. Ja, dat vind ik wel prettiger. Nee, ik ook. Mooi. Ik zit zitten op één lijn. <laughs> het gaat nergens over. Nee, maar dat is het mooie, dat is het leven. Ik dacht ook even dat de, de, de dialogen deels geïmproviseerd zouden zijn. Nee, nee ik zei echt allemaal, ze allemaal, allemaal uitgeschreven. uitgeschreven. Allemaal uitgeschreven ja. Ja. Dat doe ik altijd. Elk, elk woord vind ik belangrijk. Het moet toch een soort. soort... Gedicht met plaatjes. Zei ja, ja. Zei. en nu hebben wij nog een, een, een deel van een enorme stilte die, die dan valt. Nu hebben wij eruit uitgelaten? Ja. Want daar ben je dan ook, denk ja, ik... Ja, zo gaat het in het leven. Ja? En we zijn heel erg gewend in stiltes in Argentijnse of in Iraanse films... maar in Nederlandse films denken ze van... ja, maar zo praten ze toch ook de hele tijd. Huh. En ik vind het beeld en beeldtaal en lichaamstaal ook belangrijk. En... Ja, gelukkig komt dat over. Het is, uh, vorige week, waren de eerste recensies, waren allemaal viertjes. Allemaal vier sterren, niet viertjes. Maar vier uit vijf, ja. Ja, en nu dan ook nog een paar vier, maar dan vaak ik drieënhalf en drie vaak. Bijvoorbeeld eentje drie, dat was dan de minste van uh, NRC. En die zei, ja, daar staat wel belachelijk veel naakt in. En dat vind ik zo'n enge ontwikkeling, dat mensen daarover gaan klagen. Dat er te veel naakt in ja, zit? Ja, net, dus net als dat je zegt, er zitten te veel oren of neuzen in een film. Aan de andere dat het vrouwenlichaam weer getabouiseerd wordt. We zijn de ja. verkeerde kant op. Vroeger was de Nederlandse film, die stond er onbekend dat er veel naakt ja, is. En nu is hij veel te preuts. We zijn echt een soort Hollywood aan het worden wat dat betreft. het is dus goed dat we daar moet een beetje wat aan gedaan worden. Maar is er sprake van een nieuwe preutsheid in Nederland, uh, vermoed jij? Ja, want als ja. je nu ziet het hele discussie over die Engelse prinses... die dan topless ligt te zonnen En dan denk je, oh, je naaktfoto, die vrouw is ja. helemaal niet naakt. Dat is een heel enge normvervaging. Ja, ja. Liedewijnen, wat denk jij? Is, is er sprake van een nieuwe preutsheid in Nederland? Nou, ja, maar over de hele linie. We zijn ja. allemaal heel voorzichtig en gematigd. Als je kop over het maaiveld af gaat, dan moet het er meteen weer af. Zelfs dus... een nippel, nippelslip is al een ding tegenwoordig. Dat ja, kom je al op, op, start, op, op, start, op, op een nieuwe website. Ja. Als je al een stuk ja. tepel. Al. Ja, ja. Het ja. strandbeeld van Gibaagort ja. is ja? deze zomer echt totaal anders dan twee, drie jaar geleden. Mm -hmm. Ja. Ja. meer Ik bedekt. kom nooit op straal. Ja. Ja. En ik denk wel dat dat ook zijn repercussies heeft voor de omroep. Uh, de angstige omroep noem ik het. Er komt weer bezuinigingen aan opnieuw. Dus ze worden nog strenger. Misschien moeten we die hele band tussen de filmindustrie en de omroep... maar eens even ter discussie stellen. Ik heb workshops georganiseerd van filmmakers... Uh, je moet uitkijken dat het niet één grote treurnis wordt als het om de omroepen gaat. Ja, het, is een, het is een flessenhals. Product, productioneel, ook financieel, maar ook gewoon inhoudelijk. Weet je? Ook ja, dat wou ik even zeggen. Ja. Niet alleen ja. dat ze zeggen: jongens, we hebben helemaal Maar ook de grote ongeïnteresseerdheid. Ik geloof dat de filmmakers vijf mensen kennen in het omroepland. die echt geïnteresseerd zijn in het maken van een film. De rest zijn bureaucraten, lijstjes afwerken en kijken naar kijkcijfers. Ja, maar die, die, die omroepen zitten dan ook helemaal chockvol. Degene waar je graag mee wil werken, zeg maar zoals de VPRO en zo. Er al jaren van ja. tevoren vol ja. en ook die moet op de kijkcijfers gaan letten. Dus je kunt er eigenlijk uh, in de toekomst ook helemaal niet meer rekenen op, uh, op omroepen als nee. koper. Nee, nee ze gaan nu, ze, er zijn nu geloof ik, 31 films die um, uh, gemaakt kunnen worden via het filmfonds en 18 daarvan hebben maar een omroep. Ah, ik denk ah. dat de helft. Ja, twee van mij zitten ook in de parkeergarage. Ja. Even en, terug naar het deal, want we hebben na afloop van uh, de voorstelling in uh, Cinem Center in, in AI hier in Amsterdam hebben we nog even wat publiek gevraagd naar wat zij ervan vonden. Mm -hmm. Ontzettend herkenbaar denk ik voor iedereen tussen de 20 en de 30 die uh, zo'n soort liefde of halfliefde heeft beleefd. Ik heb wel geboeid zitten kijken de hele tijd. Uh, maar ik vond het niet een verbluffend verhaal... ...waarvan ik helemaal achtersteboven achterste boven ben uh, geraakt of zo. Het was echt een hele slechte film. Hij werd ook beter naarmate die langer duurde. En uh, vooral zij was echt uh, ongelooflijk goed. Wat een ja, bijzonder... Uh... Nou, dat je alleen maar de die borsten van die hoofdrolspeler in beeld ziet. Heerlijk om naar te kijken. Een mooie, mooie chemie tussen de twee hoofdrolspelers. Hij heeft het zo geschoten dat het eigenlijk allemaal ontzettend dichtbij komt. Dus je, je bent heel erg in, in dat hotel, in die slaapkamer met hen. Uh, en het rare is dat je, dat je eigenlijk de hele tijd herinnerd wordt aan uh, flitsen uit je, uh, uit je eigen geschiedenis. Of zo. Dat vond ik dat hij dat echt heel knap deed. Een mooie afwisseling tussen tederheid en totale... Jongensachtige lompheid in, uh, in een mannelijke hoofdrolspeler. En dat meisje, een totaal mooi raadsel. Ik vond het mooi, ik kreeg ze in een vakantie. <lacht> ja. De film is gefinancierd door Crowdfunding. En uh, met dat idee ga je je film in. Dus je bent erover na aan het denken van, oh die film mag niet te veel kosten. Dus er zijn drie locaties uitgekozen en daardoor is de sfeer best wel beperkt. Dat is niet echt die stad, weet je? Wat eigenlijk de Spaanse, de Spaanse stad is, het, die heb je niet gezien. Ja, die vrouw het meer van Barcelona willen zien. Maar dat heeft natuurlijk met geld te maken ook. Uh, nou, nee, hoor, want ik, nee, want ik vind het ook wel mooi om een soort kleine arena ja. te hebben. Ja, ja, ja. Ik, vind dat, uh... ik vond de sfeer, overigens, uh, vooral midden in de nacht, heeft het veel van Lost in Translation, van ja. front, uh, uh, ja. Sofia Coppola. Dat is ja. grappig, want toen we inderdaad aan het praten waren over hoe het visueel eruit moest gaan zien met ja. de cameraman en de bar door, en zo. Ja, kwam hij heel erg daarmee. Dus ja. Ik wil een beetje die kant op. Ja. Mooie, mooie sfeer, mooie film. Ja, de uh... cameraman, Willem Nachtlas. Wat zeg je? Willem Nachtlas, de cameraman. Ja, ja, ja. En, uh, in de uh, Roberta Petzold. Staat ze nu nog gewoon achter de bar of niet? Nou, ze is kunstenares hoofdzakelijk. Ja. Maar uh, ja, ik, ja, de castingbureau, uh, Kemna in de de ja, die wilde met, met haar werk... ...maar ze die hadden u. het een beetje af. Van Edith Estal, gaat het zien. Uh, met in de van Teun Keulboer en Roberta Petzold, ...met prachtige muziek van Benjamin Herman... ...draait sinds deze week in 14 steden in het land. Giep Haagort, Liedewijde Paris, Edith Estal, dank jullie wel. Straks, na vier uur, gaan we verder. Opium. Avro. In het jaar van de historische buitenplaatsen... ...zijn we in Kasteel Groeneveld in Baar. Morgen om vijf over acht begint een vier uur durende live-uitzending van Vroege Vogels en OVT. Met muizen. Live muziek. Pijs van Leer. Historici. Belgische Witblauwe. Zwiebertje. handreiziger, Eddie Postuma de Boer. Morgen van acht tot twaalf. Radio 1. O. VV. T. Het nieuws van alle kanten. Nu de nieuwste Sony e-reader cadeau bij NRC.